Gisteren zijn de demonstranten gesommeerd om uiterlijk zondagmiddag te vertrekken. De universiteit noemt de vernielingen onacceptabel. Door Russische aanvallen op de energieinfrastructuur in Oekraïne... is de stroom in dat land in enkele regio's uitgevallen. Onder meer in delen van Odessa, Mykolaiv en Gerson. En bij een Oekraïnse droneaanval in de Russische regio Saratov... zijn minstens twee mensen omgekomen. Onder meer een woongebouw raakte beschadigd. De eerste dag van een korte tour van Lionel Messi door India is chaotisch verlopen. Toen de voetballer een rondje liep door het Salt Lake Stadium in Calcutta... gooiden uitzinnige fans stoeltjes en andere voorwerpen op het veld. Messi zwaaide nog, maar na een kwartier vluchtte hij naar de catacombe. Boze fans zeggen dat ze veel geld betaalden voor een kaartje... maar Messi niet konden zien omdat er veel mensen om hem heen stonden... De sterspeler van Inter Miami is drie dagen in India... waar hij onder andere premier Modi ontmoet en trainingen verzorgt. Op het politiebureau in Spijkenisse heeft een gevangene een eind aan zijn leven gemaakt. De man werd vanochtend gevonden door medewerkers van het politiebureau. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. Praten over zelfdoding dat kan anoniem online via www.113.nl... of telefonisch op 113 of 0800 0113. Het weer. De bewolking trekt naar het oosten weg en steeds vaker breekt de zon door. In Limburg blijft het overwegend bewolkt met soms motregen. De temperatuur komt uit op 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Ja, als, als vrouw word je altijd beoordeeld op je uiterlijk. Ja, do door wie? Hé, heb je wel eens twee vrouwen aanschouwd die elkaar twee weken niet hebben gezien? Dat, wat wat zie je er leuk uit? Leuk, leuk. In de kapgroeis leuk, leuk. Leuk, leuk. Leuk, is leuk, leuk. Blutkraakje leuk, staat zo leuk bij je gezicht. Leuk, leuk, leuk. Leuk, leuk. Leuk, leuk, leuk. LEUK! leuk. leuk. <racht> je, je denkt toch niet dat mannen dat onderling doen? Ik heb wel eens, ik heb wel eens, heb ik een nieuw overhemd gekocht. En dan ga ik s'avonds, ga ik biertjes drinken met vrienden. Heb ik toevallig dat nieuwe overhemd aan. Dan kan mijn vrouw de volgende ochtend bloedserieus aan me vragen. Hey Theo, zei ze nog iets over je nieuwe overhemd? Nee, nee, niet. Ik het Me not working hard.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 You so might not get tomorrow tonight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 down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 De gordijnen. Hoog, jongen! Met een streep diarree naar beneden. Ik zit in de kroonluchter.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 Daar zit ook geen volgorde in, maar de eerste de beste die wil, die is het. Ja.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 Maar van, dan is het dus wel zo: van alles wat hier aan de binnenkant gewoon s'avonds naar bed gaat, dat, dat, dat zit in de zee van licht. Daar zal het wel op neerkomen, ja. Want als je zeg maar s'avonds een, een kratje pils uit de schuur wil halen, ja, dan moet je zonnebiddel opzetten. Nee, dat vind ik gewoon ver gaan. Ik heb geen zin in een gamma-peertje van 40 wattjes. Dus ik zeg, huppakee, hoi meijer, 16.000 watt erop. Op een paal van 12 meter. Wat is verder de beweegreden om gewoon een dusdanig. Veiligheid, veiligheid, veiligheid. Maar voel je voel je bedreigde in de poort, meneer de versier. Ik vond een paar dagen geleden een stiletto in de poort. Ja, waar moet dat heen?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 Ik ga hier niet mee met je lamp. Ja, nee, nee. een goed idee. Ik daar, ik nee, ho, ho. Dan zit je leest daar, u, daar toch geen daar we... een sterke lamp. En, en, en, Hallo, ja? als jij uit het oogpunt van jouw veiligheid nou, we moeten een toch... zet. Ja? Wij hebben hier nu een achtergevel, daar komt geen inbreker meer in. Behalve wij aanstaande zaterdag met die stellaasje om die paal hier te zetten. As. als jij met die paal hier door die achtergevel heen wilt, dan kom je er nog niet doorheen. We dan hebben ik... lastbranders bij ons, we komen overal doorheen. Hoe laat worden we verwacht? Hoe laat wij de politie op je dak hebben? Is er koffie als we komen zaterdag? Neem me niet kwalijk. Maar ik, ik denk, ik steek mijn licht op bij u als medeburger.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 Ja, neem me niet van, van. Dan gaan we hier even uh, 5 centimeter dikke landbouwplastic voor. Uh... Dus u gaat ermee akkoord dat ik hem neerzet, de paal? Dat vind ik sympathiek. Verver zet ik bij akkoord. Ik ga niet akkoord. Dat vind ik de, dat, u gaat wel akkoord. Kijk, dat u zegt van Wie de Wie koste... wordt bepaald of ik akkoord ga? Dat ben ik. Dat doe ik dus. Nee, dat denk ik dus niet. En als u niet meewerkt, dan, dan ben ik genoodzaakt een lamp op uw huis te richten. Maar ja, dat godverdomme, flikt, dan ben je echt aan de beurt. 16.000 watt, en dan zing je het wel een toontje later. 16.000 watt hier in de tuin, ja? dan ben je echt aan de beurt. En dan zeggen de kinderen: Papa kan niet slapen. Dan ben je, goddomme, echt aan de beurt. Dat flik maar dat niet. Flik het niet om nog een keertje te bellen. Weet je nog ons eerste huis en dat we daar daarna trouwden? Weet je nog onze allereerste zoen? De eerste stapjes en de woordjes voor onze kinderen. Ik zou het allemaal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 en ik snap ook niet dat jij het niet verdacht vond Dat ik opeens zo heel graag naar de sportschool wou Want om nu opeens op en fit te worden deed ik natuurlijk niet voor jou Maar voor mijn nieuwe vriendin Ze heeft als gewoon haar eigen woning Dus vanaf morgen trek ik dus bij haar in Bij mijn nieuwe vriendin was dus ik eerder weggegaan Maar ja, toen kon ik er bij haar dus nog niet in dat is echt heel naar. Ik weet het als het aankomt op moeilijke gesprekken, dan ben jij wat dat betreft niet echt een held. Dus om jou hier toch ook wel wat te helpen, heb ik het de kinderen al verteld. Ik heb een nieuwe vriendin. la la la la la la. La la la la la Het is een nieuw begin. Als kinderen zingen, ik hoor helemaal niks meer. Ik hoor helemaal niks meer dankzij jullie trippel geïsoleerde ramen spouwmuurisolatie, Ik hoor niks meer. <lacht> ja, niet dat ik het erg vind. Mis er niks aan. de je mis er helemaal niks aan. De, de, de roe mag er niet meer voorkomen. Zwarte Piet niet, Knecht niet, de zak niet. Als er de achterkant moet moet Spanje er ook uit. Zie Gens. Komt de elektrische stadsbus <lacht> uit Turkije weer aan? Hij brengt ons Sint-Nicolas/Nicolette. <lacht> Ik zie hem/slash/haar tussen de beveiligers amper nog staan. Zij gelijkwaardige compagnon staat te lachen. En roept ons steeds toe... Wie zoet is, krijgt biologische knabbels. Wie stout, is een behandeling vergoed uit het persoonsgebonden budget. Vrijgezeldefeest, voor de mensen die niet weten wat een vrijgezelfeest is... en één keer losgaan, in één keer datgene gaan doen... waar je als getrouwd persoon niet meer aan toe komt. Dat is een vrijgezelfeest. Mannen, bij ons was het heel simpel. We hadden uh, De vrijgezel hadden we een konijnenpak aangegeven. Die hadden we een bos ingejaagd. Daar waren we met vijftien man achteraan gegaan met een paintball -pazool. Afschieten. Dan uh, onbeperkt speerrips gaan eten. Bier zuipen tot de nek ervan kraakt. Half vier, taxibusje naar huis, topdag.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 Day mocht te gaan beschilderen! Dat is toch niet het allerlaatste, het allerliefste waar je nog wil?